De Nederlandse autofabrikant Spijker is de laatste overgebleven kandidaat om het Zweedse Saab over te nemen. Dat heeft de topman van Saabs moederbedrijf General Motors gezegd. Hij voegde eraan toe dat als de deal met Spijker niet voor 1 januari rond is, dat het einde betekent van Saab. Spijker wil niet reageren. Dit weekende gaf topman Muller wel toe dat hij midden in de onderhandelingen zit over de overname van Saab. De waarde van aandelen van topbestuurders wordt bevroren als hun bedrijf is betrokken bij een overnamestrijd. De Tweede Kamer heeft een voorstel van de PvdA en de SP daarover aangenomen. De partijen dienden een wijziging in bij een wetsvoorstel over vennootschapsrecht en ze kregen steun van een kleine meerderheid. Volgens PvdA en SP is het bijna onmogelijk dat topbestuurders een objectieve afweging maken bij een overname als ze zelf een groot financieel belang hebben. In Duitsland hebben nepagenten een overval gepleegd op een waardetransport. Ze gingen er vandoor met goud en juwelen ter waarde van ruim een miljoen euro. De transportauto werd aangehouden op de snelweg bij Ludwigsburg, ten zuiden van Stuttgart. Vier mannen, verkleed als politieagent, zeiden dat ze van de fiscale recherche waren... en dat het goud en de juwelen in beslag werden genomen. De bestuurder en de bijrijder van het waardetransport werden geboeid langs de weg achtergelaten. Eerder roofden vijf overvallers in de buurt van Darmstadt voor 400.000 euro aan sieraden. Zij drongen afgelopen nacht met veel geweld twee juwelierszaken binnen en zijn nog spoorloos. De financiering voor twee grootschalige gezondheidsonderzoeken in Noord-Nederland is nagenoeg rond. De onderzoeken Lifelines en Erba volgen zeker 30 jaar de gezondheid van 165.000 mensen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen... krijgen 17 miljoen euro van de provincie Groningen. Alleen provinciale staten moeten subsidie nog goedkeuren. Als dat is gebeurd, dan verdubbelt het Rijk het bedrag tot 34 miljoen. Het weer vanavond en vannacht gaat het opnieuw licht vriezen. De minima liggen tussen min 3 en min 8 graden. Morgen overdag wat sneeuw en in het westen natte sneeuw. Smiddags middags ligt de temperatuur rond het vriespunt.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 Look at these eyes, they never see what matters. Look at these dreams so big. So much I've never broken through. And when I feel you, me, sometimes I see so clearly the only truth I've ever known. Man, so blessed with inspiration. Look, Look at this soul. soul still searching for salvation. I don't know much, I know. Trade will. Thou dost help. V. Klaassen, speciaal opgedragen aan onze coördinator van dit jazzprogramma, Fred Kroonsberg. Ook weer terug in het land. Ze zong Sonnet 89, ooit geschreven door William Shakespeare. Maar hier in een compositie van Ilja Rijngoud, die de trombone-partij voor zijn rekening bracht. Hij werd begeleid door Martin Ittersen op de gitaar, Marius Beetsbas en Marcel Serrierson op de drums.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 Herinneren nou, natuurlijk, herinneren ja, ja. natuurlijk dat we nog mooie hotels hadden. En dan kon je daar smiddags en s'avonds naar live music luisteren. Klopt. En zomers kwam ook Pia back vaak. Ja. Dus ik dacht alsnog een keertje, laten we Pia nog nog een keer draaien. Oké. Okay. En dan heb ik het uitgekozen, het nummertje, I'm in the mood for love. We gaan luisteren. Dit was dan ook uh, een stukje van Madeleine Perrault. Het is ook voor onze, uh, voor Fred, onze Fred. hè? Die right? ja, ja. ja. Fred wordt vandaag verwend, hoor. Ja. Dit was een stukje Californian Rain. Uh, van de CD Half of the Perfect World. Wat voor, wat voor muzikanten zaten er eigenlijk bij? Want wat dat gaat, uh, wordt ze altijd uitstekend begeleid. <lacht> ja, ze hebben fantastische uh, muzikanten achter zich zitten. Ze hebben dus Sam Jehel. Piano. Larry Colding. Ook piano. Dean Parks, gitaar. Craig Lijs, nou Dat hoor je ook bijna nooit in nee. de jazz. David Pits, bass en Jay Bellarose drums. Nou, fantastische muziek op deze prachtige zondagmorgen. Goed. Hé, hey, koor, uh, Luisteraars, ik, uh, ik uh, liet straks een stuk uh, horen van Faye Klaassen en uh, Ilja Rijngoud. En uh, we vertelden dus dat hij...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 song by Antonio Carlos Jobim. guitar Floating on the silence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 Some man up on his feet, holding down his job, trying to show he can.